Het weer vanuit het westen buien. De meeste neerslag valt in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 8 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de AMB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. En op de A16 tussen Rotterdam en de Belgische grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Cause that is the one I'm sailing And if you wanna get to heaven I Started fighting. Every night we fight.